En de N277 is het aansluiten. Op die laatste weg staat 17 kilometer file. Het is dus voor het eerst in drie jaar dat er weer luchtmachtdagen zijn. Vorig jaar en in 2017 werden de dagen niet gehouden... omdat er niet genoeg geld was voor de organisatie ervan. De leden van vakbond CNV hebben ingestemd met het pensioenakkoord. 80% was voor de nieuwe pensioenafspraken. Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week... overeenstemming over waar het naartoe moet met de pensioenen...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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief, dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM.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 We zenden uit van 11 tot 2 vandaag, dus we hebben geen 2, maar 3 uur genoemd. Ja, 1 uur extra. En ja. een uurtje extra. Nou, de onderwerpen die we het eerste uur hebben, zullen we alleen even opnoemen. En daarna gaan we door met het tweede uur. We hebben het, als eerste Nienke Bosman en Benjamin Spieger Spiecher. Sorry, Spiecher. van uh, de expositie in het Zandvoortsmuseum, Museum, de wonderkamer. Ja, en daarna krijgen we classic concerts met het uh, opera Chor Almere, dat morgen in, het, uh, in de protestantse kerk wordt uh, gehouden om drie uur. Toosbergen en misschien dat Peter Tromp ook daarbij aanwezig is. Goed. Daarna komt uh, Miss Gay uh, 2019, Diana van den Boren van het COC. Van het COC, ja. ja. Praten. Ja.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 we was een stage studeerde We studeerden aan de Rijnwaard Academie, opleiding leiding cultureel erfgoed. En we hadden. Het tweede jaar. Het is in tweede jaar. En. Met z'n tweeën hebben we daar dus de Woendekammer gemaakt. En toen over verhalen van Frankfurt eigenlijk. En het is de Woendekamer dat in de stijl is van de Woendekammer. En wat is Woendekammer? Het is, uh... uh, is iets wat vroeger begon ergens in de 15e, 16e eeuw. En uh, hierbij werden. Dat is eigenlijk een kamer waar mensen die al meer geld hadden, die uh, waren op de prijs geweest, hadden allemaal wat verzameld. Die dus lieten eigenlijk gewoon hun schatten zien en ja, maar die ook hun status en de geld in hadden. En, ze zien. en dat kon je zien in die. In die, ja, uh, die dat die, die, kon je dus als het ware ja. op tentoonstellen in de kamer. Dat dus de mensen die langskomen. En dan, uh, ja, dan, dan, ja, dat het zomaar een beetje overgeplaatst naar de mensen die we nu hebben gemaakt, dus hetzelfde idee. Dan de schatten van Zandvoort Leuk! Ja. En wat zijn de schatten van Zandvoort? Nou, het is heel uiteenlopend. Uh, het is gebaseerd op verhalen van Zandvoort. En we hebben uh, objecten uit de collectie gebracht, zoals dus die er al zijn. En uh, nou, door middel van onderzoek wat we eerst hebben gedaan, de interessantste verhalen eigenlijk gekozen. En dan uh, uh, de objecten daaraan gekoppeld. Dus uh, ja, het, zijn, het is echt van alles te laten zien dingen op sterk water, maar ook uh, kijken foto's. Ja, maar hoe, hoe kwamen jullie daar aan? Dat, dat dan? was ja, mijn vraag ja, ook. Ja. Hoe, hoe kom je aan al, ja, die al die schatten? Al die schatten, ja. heel veel van die objecten die heeft het museum al in de collectie. Dus die zijn over jaren heen. Is dat van het Juttersmuseum? Museum? Nee, van het, Zandvoort. het Zandvoorts museum. Want er bij het Museum is er natuurlijk ook heel veel uh, schatten. Uit de, zee, het, schatten ja. uit de zee, hè? Schatten uit de zee. Daar hebben we niet uh, heb je heel plek. uitgebreid naar gekeken. Oké. Okay. Okay. Maar wat je zegt, iets uh, op sterk water. Botten op sterk water? Nee? Niet? Nee, geen botten op sterk water, maar. Um, uh, geen botten op sterk water, maar een uh, oor op sterk water. Oh, en waar haal je ja. die dan vandaan? Um, nou, het, het is eigenlijk van een verhaal van vroeger.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 op een of andere manier, het is een beetje een mysterie waar het is gebleven. Um, dus daarom hebben we een replica ervan gemaakt. Zodat we wel gewoon het dat kunnen het gebruiken. Ja. Het is niet ja. van Van Gogh, hè? Het oor van Van Gogh. Nee, nee, dit keer niet. <laughs> het nee. zou wel leuk geweest zijn. <laughs> ik zie zo voor me een linkeroor. En Van Gogh had geloof ik... Uh, ja. Of een rechteroor. rechteroor en, uh, ja. en Van Gogh zijn een is eraf ja. gegaan. Dus dat, dat is het verschil waarschijnlijk. Maar wat leuk...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 Uh, ik heb dat geregeld. <laughs> ja. Oh, je hebt het geregeld? Ja, of, ja, geregeld. Ik heb dat zelf gewoon de dingen daarvoor gekocht. En dan, uh... Iemand heeft een oor gemaakt. Ja, dat ja, was een best wel leuke opdracht. Ja, ja, ja kan ja. me so, voorstellen. Ja. En is er in die optie in die tentoonstelling, uitleg wat, wat er ligt en wat de geschiedenis is? Dat kunnen de mensen dan. dan ja, we, um, als je de kamer binnenkomt, staat bij elk object uh, een nummer. En wij hebben een begeleidend boekje ook geschreven. Uh, waarin al die verhalen nog extra worden uitgelicht. Um, zodat uh, um, je ook wat meer diepgang krijgt en ja. dat het juist spannend wordt. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, en daarnaast hebben we ook audioverhalen, dus dat geeft ook nog weer wat extra verdieping.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 ja, Dus dat we niet alleen tekst hebben, zeg maar. Maar ja, dat je ja, ook ja. gewoon. Ja. En, de, en het boekje wat, wat gemaakt is, is dat een, een klein boekje wat je krijgt uh, wanneer je binnenkomt als je, je entree betaald hebt? Of, of hoe moet uh, nee, ik me dat voorstellen? het staat gewoon in de ruimte zelf. Gewoon in zo'n standaard. Er ligt Saan een, een boekje. paar boekjes. We ja, okay. hebben een Engelse versie en een Nederlandse versie. Mm -hmm. uh, mogen mensen dat zo meenemen? Nee, of is dat... niet meenemen, maar gewoon gebruiken in de ruimte zelf, oh, zeg maar. Het ja, is niet een ja. idee om dat dan als een soort verkoopboekje uh, neer te leggen? Uh, dan, dan, nou, ja, misschien als er ja. veel vraag naar is, dan kunnen ze daar misschien over nadenken inderdaad. Ja. Ja. Het ja. gaat toch over zandvoort. Ik bedoel. Ja, en, en ja. vaak willen mensen zeg maar, iets, iets in hun hand hebben om mee te nemen van god, ja. we zijn daar geweest. Ja. En als ze thuiskomen ja. kunnen ze ja. laten zien: van ja, dat was zo ja. leuk. Ja, als je dat was een oren wat mensen, gevonden dat is. Het is een goed beeld van zo. zandvoort ja, ja, ja, ja. en ja. de belangrijkste hoogtepunten ja. worden er gewoon in benoemd. Dus je ja. Ja. weet.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 Een beetje extra belicht wordt uh, dat, dat het geen uh, grijs uh, patatdorp is, ja, maar dat er gewoon echt heel veel te doen ja, is hier ja, altijd. Het is, het is inderdaad een uh, redelijk klein dorp, om zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar dus, er is gewoon heel veel informatie, heel veel verhalen. Dus. Het en, dus heeft historie. Ja, er zit ja. heel veel historie. En, ja, ja, echt enorm. En ook gewoon heel veelzijdig. En, ja.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 Zoals je zegt. En, uh, ja ik, ik vind het wel... Uh, ja, we gaan we kijken. Gaan. Gaan, wij gaan ja. ze ook zijn zeker Zijn jullie dan aanwezig soms ook bij het, op, op, tijdens de tentoonstelling? of hey, Jullie hebben het nu gedaan en jullie zijn... Uh, of, ja, in principe zo. is onze stage is nu voorbij. En de opening ja. is geweest. En ja, zo. Ja, dus ja. In principe, nee, hebben jullie niks ja. meer? Nee, maar we nee. gaan wel zeker gewoon nog af en toe terugkomen. Ja. En kijken hoe het ook daar ja, is met de mensen die ja. hier werken natuurlijk. Ja. En uh, kijken we hoe we het met de tentoonstelling gaat, ja. uiteraard. En wat willen jullie eigenlijk met deze opleiding worden?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 Ja, er past in principe nog wel dingen in de kast, dus ze kunnen altijd ja. dingen nog bijvoegen. Het staat dan niet in het boekje, maar dan zouden, zouden ze bijvoorbeeld ja, nog dat... klein plaatje ja, erbij ja, doen. Dat het dan uh, inderdaad in ja. een nieuw boekje gedrukt wordt. Ja. Ja, ja, daar is wel uh, allerlei mogelijkheden in. Ja, want er worden ja. nog steeds dingen ontdekt natuurlijk, ja, natuurlijk. Uh, hier. Ja. En uh, wat er uit de zee komt of uit de duinen, of nou ja, er is natuurlijk genoeg ja. uh, te vinden hier. Dus ja. uh, dat is wel bijzonder. Nou, heel Leuk. bijzonder. Ja, vind... Mooi verhaal. Ik vind het heel grappig. Uh, ja. ja, ik vind het, ik vind het heel grappig verwacht dat... het niet, Nee, dit, verwacht dit is een niet. totaal uh, nee. onverwachte creatie van het museum. En uh, nou ja, het museum het blijft een bijzonder plekje het is een om naartoe te museum. gaan uh, voor ja, mensen. Ja, ik, ik mee te gaan. Ja. ja. Want wat, wat, wat vinden jullie van de rest van het museum? Want ik neem aan dat jullie ook een klein beetje daar rondgekeken hebben van uh, buiten je eigen ruimte om.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 op die manier is het gewoon heel veel verschillende uh, ja, manieren. wordt gewoon iets overzand voor duidelijk. Of via video hebben ze ook. En dat hebben ze wel echt leuk aangepakt, vind ja. ik. Dat er gewoon ja. zoveel... Ja. Ik oh ja, krijg een voor kijkje jullie toekomst in de zandvoort zoals het vroeger ja, was en zo. Dat het niet alleen maar kuntjes wat aan de muur nee, hangen, nee, nee, nee, maar ja. dat je gewoon echt een beetje ook een ervaring opdoet als je daar binnenkomt. Ja. Ja. Dat is voor jullie opleiding natuurlijk iets hè, wat je al gelijk meekrijgt. Dus dat hoef je allemaal niet meer uit te vinden. <laughs> ja, dat, dat is natuurlijk wat je wil. Als je tentoonstellingmaker uh, uh, of in ieder geval bouwer uh, wil worden, ja. dan zijn er vaak uh, vernieuwingen.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 Nou, ik, uh, ja, het, ja, ik heb gevraagd, willen uh, jullie nog iets kwijt? Zeggen jullie van ja, nou, zeg eigenlijk wilde ik dat nog even zeggen. Dan kan je het nu zeggen over de tentoonstelling ja. of over, uh, nou ja, wat dan ook. Uh. Weer een moeilijke vraag. Ach, <laughs> ben ik lastig, hè? Nee, ja, we hopen gewoon heel erg dat veel mensen uh, Gaan komen, kijken, ja, en uh, ja. dat ze het vooral ook heel leuk en leerzaam vinden.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 Het doen goed. wat je wil, maar het ik goed. ga naar de kerk. Ik ga naar de concert. Ik moet daar gewoon bij dat zijn. Moet iedereen denken, ja. Een ja, operakoor. Ja, ja. ja, vind je het niet bijzonder? Ja, ja. ja dat absoluut. Ook, ja. Ja. En uh, het leuke is... Ja, je mag wel even kijken. Okay, het leuke dankjewel. ervan is dat uh, dit operakoor... ook heeft meegedaan de laatste keer aan uh, Holland Got Talent. Okay. Oh, en ze zijn dan weliswaar niet in de finale gekomen, maar ik heb zoiets van, als je daar al voor uitgekozen ja, ja. wordt om mee te doen, sowieso, is dat al uh, heel wat. Ik ja. heb ze twee keer gezien, twee uitzendingen mochten ze meedoen en uh, ja, dat is echt een uh, hele part. Ze hebben prachtige jurken aan, die dames. Oh, oh. Echt, oh ze in, zijn in kledij? Helemaal best, zeg maar in, in opera. In opera kledij, oh. ja, ja, ja. Heel ja. mooi. Ja, dus echt uh, heel veel zorg hebben ze aan besteed. Oh. En, hey, maar het is en, een een relatief jong koer nog, hè? Het is een zeven jaar bestaan ze ja. nu ondertussen. En uh, maar ja, het is, de, het is gewoon. Uh... En we vonden ook ja, opera. We hebben het eigenlijk niet zo veel. Hè? Nou, één keer eerder ja. hebben we een opera akkoord gehad. Ja. ja, heel in het begin. Ja, ja, ja. En dus het is een beetje toch wel een primeur vind ik. Het ja, is spannend, uh, Ja, en ik, ik moet je zeggen, ik, ik zie even het programma nu en wat, ik uh, zie, zie Nabucco en Il Travatore en ja, ja, ja. Uh, Romeo en Juliet, Samson en Delilah, Carmen. Het ja, zijn het echt wel, wel de en... namen. Ja. Nou, ik bedoel uh, uh, Niemand kan mij tegenhouden om morgen daar te zijn. Echt waar. En ik, ik denk dat er heel veel mensen ook moeten komen. Want het gaat heel bijzonder worden ja, Nou, daar. ik weet ook wel dat wij in Zandert hebben ook ooit een opera-koor gehad toch? Het is heel lang weet... geleden. Te... Ja, het is heel lang ja. geleden. Ja. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Uh, niet Samos of zo? Of heette dat zo? Nou ja, ik weet het niet. Dus ik denk dat er gewoon best wel heel veel mensen ook zijn die van opera en operette houden. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal opera-zangers hier in het dorp. Die dus ook regelmatig optreden. Ja, de oude, ja. uh, oude dirigent van ja. uh, het uh, was een mannenkoor waarin heeft het hij die, uh, ja, die zit nou, met zijn vrouw samen en ja, die treedt ook die, ja. Kan even niet op zijn naam komen. Dat is de leeftijd denk ik. Wat vonden het een leuke afwisseling in ieder geval. Ja, is het, ja. ja. ja. Is, nou ja, goed. Sowieso is het programma ja, van de kerk. Ja, ik wou ook net. Ja, zeggen. Nou, ja dat is hebben ook wel. Niet even... over te klagen. Nee, maar dat is ook wel een van onze doelstellingen dat we dus uh, diversiteit, diversiteit ja. en, en kwaliteit dat ja. staat heel hoog in ja. het vaandel. Dat, uh, ja. zeg en dit is de laatste alweer voor het uh, voor, voor de zomerstop. Ja, dus juli augustus hebben we zo is het even. Mogen we uitdrukken? Ik kan <tusten> weer op vakantie. <O jee>. Ik denk dat je nog andere dingen te doen hebt ook. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ook mijn volkstuin heb ik heel veel. Die, die tuin die was echt gewoon plof toen maar, ik terugkwam. Ja, ja dat is... komt omdat het best veel geregend en, heeft. Ja, en ja, af en toe een zonnetje, een beetje ja, regen. Ja, ja, dan ja. vloept dus het okay. omhoog. We hebben, en het is ook gewoon fijn om even. Want het is ja, administratief gezien even ook best rust. wel veel werk hoor. Dat heb ik wel eens eerder gezegd. Mensen hebben daar niet zo'n idee van. Ik bijhouden van de website. Ja. Nou ja, zien het dat je voor het volgende jaar weer het programma rond gaat krijgen. Ja. Aanvragen voor subsidies. Je bent je constant bent bezig. Mee bezig. Ik, ik zie dat die pianist, die jongen, ja. die Matthijs Jonge, nou ja, een ja. jongen, het is ook echt een jongen. Want is hij een is, jonge, jonge, hij ja. is 19 jaar. Ja, ja. waanzinnig. 17-jarige. Ja. Scholier is die al, uh, heeft hij al een concert begeleid. Ja, dat is geweldig toch? Ja. ja, ik vind het ook uh, ja, ik hou daarvan. Of ja, nee, het... ja, ook omdat het dan zo'n jonge jongen is en dat hij dan toch opera doet. Ja. Dat, dat wacht hè, de meeste reden. jonge gasten, die, uh, nou, die ja. hebben een hele andere ambitie ja, uh, qua, qua muziek. muziek. Ja, uh, pop en, en, en ja. hard rock, weet ik, dat soort muziek. Ja. Ja. Maar, hij is klassiek uh, ja, uh, ja, geschoold. Is ja, ja klassiek geschoold, maar ja. dat zie je ook bij de laureaten altijd van Christus Christus. Ja, dat ja. is ook waar, dat is Dat zijn ook soms zo jonge mensen en ik vind het zo, zo heerlijk dat ik dan, uh, dat je dat ziet dat die van klassieke muziek ja, houden ja, ja, ja. en dat, uh, ja daar word ik warm van ja, dat, ja ik uh, ook heel erg ja. dus uh, ja, morgen, mooi, morgen. Mooi, mooi hoe laat? Uh, drie uur begint het concert, zoals altijd half drie gaat de kerk open toegang slechts vijf euro ja. uh, en voor de vrienden van het uh, Classic Concerts, daar is er een speciaal plekje. Ik ben ja, zelf nou, ook vriend, moet ik zeggen. Ja, dat is een plekje vooraan. Ja, ja. Dus dat is, die kunnen het ja. allemaal ja. goed zien. En Mensen ja. kunnen nog steeds vriend worden he, van Absoluut. Classic Concerts. Ja, ja, om ja, jullie te steunen. Ik heb nog vorige keer iemand hier die zei van uh, ik word vriend en ik kom morgen het geld brengen. En is het gebeurd? Nee, nog steeds niet. Oh. Dus, uh, ik heb hem wel het uh, aanmeldingsformulier toegestuurd. Maar oh, misschien is het vergeten. Dan denk, ja, nou ja, dat kan. Maar dan Druk. denk ik, dan moet je het niet hier zeggen en het niet oh, doen. Dan, uh, nee. Of je moet zeggen en doen, maar niet... Uh, ja. nou, we okay. gaan er vanuit dat die, hij of oh, zij dat het vergeten is ja. en dat dat bij deze gehoord is en dat dat alsnog gebeurt. Ja. Ja. Nou, dat hoop ik ook, want ja. we zijn heel blij met iedere vriend en iedere donateur. Ja, natuurlijk. Dus, ja. uh, ja. ja. Want alle en de week... subsidie hebben jullie ook nog steeds En we hebben, ja, we hebben toevallig van de week ook weer aangevraagd. Okay, en, ja, ja. en we hebben, maar dat had ik vorige week, vorige keer geloof ik al gezegd, dat we die uh, een bijdrage hadden gekregen van de winkel van Zinkel. Ja, ja, ja, de ja, de ruilwinkel van Zinkel. Ja, oh. ja, was heel leuk. Hadden we nou, ja. een check gekregen. Ja, wat grappig hè. Want dat ze daar toch zo'n zo winkeltje hebben met spulletjes die mensen komen brengen. En daar komt toch een hoop, daar geld, komt toch een hoop geld binnen ja, blijkbaar. Ja, ja. ja maar ja, als jij iets, niets kon brengen, maar je ziet wel iets leuks. Kijk. Ja. Ja, dus je gewoon kopen. Kopen, ja. ja, maar ik kom regelmatig ook wat brengen. Omdat ja. ik dan denk van ja, weet je, ja. ik hoef niks ja. te kopen. Oh, want ja, ik wil ja. eigenlijk juist, ja. Hè, ja. wij willen wat dingen uit ons huis en niet meer in het huis. Nee, precies. Alhoewel ik moet zeggen, ik heb laatst, dat was trouwens nog toen ze in de passage, of in de, ja, in de, ja? waar zaten in de passage. De in de, de Haltenstraat. Toen uh, vond ik daar uh, een paar uh, uh, kleine uh, port uh, CQ sherry glazen. En dat waren precies de glaasjes die mijn tante in de kast had staan. Waar ze er een paar van had laten vallen. En die heb ik toen meegenomen. Nou, dat mens was zo verschrikkelijk blij. Ja. Dus ik kijk regelmatig ja, ja. even. Ja. Maar het is ja. heel leuk om op die, vanuit die hoek dan uh, iets dat verwacht je, verwacht je niet. niet. Nee, nee, nee. nee. Dat nou, is we goed. zijn blij met alle centjes. Die met we alle centjes. Goed, jullie hebben je sponsoren natuurlijk. Hè? Ja. Uiteraard, en de gemeente dus. Maar het wordt steeds ingewikkelder. Hè? Het om... wordt steeds ingewikkelder. Ja. 2020 zal nog lukken en daar zijn we wel blij om. Omdat dat natuurlijk ons jubileumjaar is. Ja. Maar ah, daarna gaat het echt ja, dan roepen mensen al, je moet de, of de toegang uh, moeten omhoog. Ja, maar dan ga je die drempel weer verhogen. Ja, en nee. dat is nou juist datgene. Ja, juist wat, voor uh, mensen met een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 ja dat is best best ja. Vet. Nou, is dat is nog wel veel nou ja heel weinig hoor ja is ook, is ook ja vijf euro dat is belachelijk dat was ook onze doelstelling ja. hè gratis concerten geven ja. ja. dat kunnen we niet meer nee, ja. nee dat redt dat niet meer. Ja. onbegonnen en tos, na de stop is wat is uh, er, ja dan, dan, dan hebben we de laureaten van, van, van het prinses Christina oh, ja. concours en we hebben nog het symfonieorkest Haarlem in november en dan in december het kerstconcert met de masterstaar ja, ja daar zijn we ook al mee bezig om dat allemaal voor te bereiden. Ja. En daartussendoor hebben we nog een pianiste. Uh, oh. een, een Japanse pianiste. Oh, okay. dus, uh, dat. Leuk allemaal. Heel. Ja, In het, het programma van morgen. Wil je daar nog iets over zeggen of zeg je Nou, dan, ja, dat nou, ja voor opera, operette, je, je noemde de namen al. Bizet, uh, uh, Bizet, Sans. Sans uh, ik denk dat het gewoon een heel mooi programma wordt. Dat ja. denk ik ook. Ik uh, weet het wel zeker. Weet ik ook zeker ja. Achter, ja, toch? Goed. Nou, nog één keer. Het is om half drie. Of pardon. Half het is drie. om drie uur. Half drie de kerk over. Ja open. Het begint om uh, drie Precies. uur en het kost vijf euro. Precies. En kom vooral. En de stoelen zijn vernieuwd. Hè? Want het ja, je stoel. dat is een vorst hoor. Also, ja. voorst, eerst moest je altijd oh, zien nee. dat je een kussentje bemachtigde ja, ja, ja, om uh, ja, nee, op die houten stoelen meer, te nee, zitten. Nee, ja. dat hoeft niet meer. Maar dat nee. is echt, dat is wel een feestje. Ja, dat lijkt ook nu meer op een concertzaal. Nou, het is ja? wel ja. de ja. kerk, maar... en Ik moet zeggen, vorige keer dat we dat wat we vorige keer hadden die uitvoering, die mensen die ook. Wat een ongelooflijk mooie akoestiek heeft ja. deze kerk. Ja, dat is dat is, uh, ja. dat blijft, iedereen blijft daarover roemen, ja. over de akoestiek. Ja. Ja. Ja. Maar ook de mensen die daar spelen ook, hè? Ja, nou, dat bedoel die ik. de mensen ja. hè, Dat was het, het Blazers Ensemble, of Septentrionus. En die zeiden ook... Dus, dus, het is zo... Je, dus het is een warm geluid mooi. wat eruit komt. En het, ja. het klinkt zo prachtig. Het slaat niet dood. Nee. en uh, ja, Dat is natuurlijk voor mensen die komen, spelen ook. En voor degenen ja. die luisteren ook heel mooi. Ja. Dus uh, ja, we blijven daar voorlopig. Hoop ik nog wel even nee, zitten. Ja, mooi zo. ja, ja. Nou, dankjewel. ja dank je Dank je voor je cool uh, succes, uh, succes. Fijne, fijne zomer. Succes. Ja, dank je. Jullie ook. En we, we zien elkaar in september ja. weer. Oké. Okay. Ja, dankjewel.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 als afsluit van het eerste uur uh, Diana van den Born van het COC met en dan ben ik even je naam kwijt. Sandra. Sandra. Ja. En jij bent ook van het COC. Ja klopt. In den, Haag. in den Haag. En jij uh, Diana is uh, landelijk COC Nederland. Ja klopt. Ik ben bestuurslid bij COC Nederland. Vertel. Wat doe je daar?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 de lidverenigingen bepalen uiteindelijk of wij uh, op de goede weg uh, zijn. Uh, en, uh... Zijn jullie allemaal dan hetzelfde? Of, jullie zijn echt het overkoepelend orgaan voor alle COC's in Nederland? Nee, eigenlijk zijn de verenigingen uh, die zijn, uh, de hoogste, zijn het hoogste orgaan uh, okay. van het uh, COC. En, ja. Uh, ja, daarnaast ja. hebben wij het federatiekantoor die echt de projecten uh, allemaal begeleidt met ja. projectleiders. Ja. En daar houden wij toezicht op. Ja. En, en wat, wat, wat doen jullie dan? Wat, wat organiseren jullie? Eh, als bestuur zelf niet, ja. eh, heel veel behalve bo onze voorzitter, die eh, uiteraard eh, overal zichtbaar in beeld is, eh, de woordvoering eh, verzorgt eh, als het eh, ja, om landelijke thema's gaat. En uh, ja, wij zelf zijn meer op de achtergrond bezig. Gaan wel het land in naar regionale verenigingen. Om ja. te kijken hoe gaat het daar. Uh, begrijpen jullie wat we uh, landelijk aan het doen zijn. En hoe vertalen jullie dat uh, naar het lokale beleid. Ja. En ook nu met de hele discussies over uh, L... B.H.T., wat hoe is het ook weer? H.T.I. L-H-B-T-I. Ja. Ja. Lesbiennes, ja. Want dat is op dit Die moment ook natuurlijk heel erg, uh, erg uh, in, hè? Ook uh, transgenders, uh, uh, discussies daarover. Uh, ja, nou, het u... is.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 Uiteraard zeker ook een aantal zichtbare lesbiennes, gelukkig. En dat moeten ze overal zeker blijven doen. Ik zal zelf ook mij voor die gemeenschap blijven inzetten.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 Ja, nee, er dat, zijn vele activiteiten. En kan daar terecht ja. ook, hè? Dat is, ja. Het is heel openbaar. Ook. Zeker. En, ja. Nou ja, we zien, ik, nee, ik kom zelf uit deze regio... en, en ik zie bijvoorbeeld het COC Kennemerland... wat hier ook uh, in Zandvoort uh, actief is...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 Ja, dus nou ja, ik, ik, voor, voor mijn gevoel is er hier in Zandvoort altijd heel veel openheid over ja. de HBTI gemeenschap. En ik kan me ook niet herinneren dat er hier ooit issues of ja. problemen zijn geweest. Ja. Er zijn heel wat echtparen hier die gewoon gezellig hand in hand door het en dorp lopen. En iedereen en kent ze, kent we kennen elkaar en ja. Ja. gewoon als mens. Weet je, van oh ja, dat, ja, is, die, dat is die man. Ja. Gezellig op het terras altijd. Dus als je iemand vaker ziet en groeien, dan groet je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 Uh, ...waarbij uh, jongeren elkaar kunnen, kunnen vinden. We hebben de GSA, de, de Gay Straight Alliances... ...die uh, uh, op steeds meer scholen uh, actief worden. Paarse Vrijdag is een, uh, in december. Nou, dat is echt een enorm grote uh, beweging... ...waar jongeren in het paars rondlopen... ...en ja, eigenlijk uh, elkaar laten zien of ze nou homo, hetero, wat dan ook zijn. Uh, van ik kan mezelf zijn op deze school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 we kunnen ze zeker doorverwijzen naar de juiste. Je okay. begint bij het COC op het internet, www.coc.nl, en daarna kom je vanzelf waar je Absoluut. zijn moet. Ja. Nou, super. Bedankt voor de uitleg. Ja, dankjewel Graag voor je gedaan. uitleg en je komst. En uh, ja, succes. En, uh, ja. Er is, eigenlijk is het belachelijk dat we het erover hebben. Ja. Maar het ja. is, zo moet ik het zeggen. We gaan, uh, ik wil nog even wat informatie kwijt voordat we naar het slotmuziekje uh, gaan. Uh, Zometeen, dan hebben we het uh, zevende uur. Na de nieuws en de reclames hebben we het zevende uur van deze bijzondere uitzending van ZFM. Live vanuit het Amsterdam Beach Hotel. Uh, kom vooral hier kijken en luisteren naar uh, uh, radio. Uh, de koffie is uh, hier klaar, en de thee. En iedere gast iedereen die wil komen, iedereen is welkom die wil komen kijken. Nou, uh, we gaan uh, na het nieuws even vertellen wat er vanaf 1 uur te beleven is in het dorp. Dus wat we net opgenoemd hebben, wat om 12 uur is, dat heeft u al gehoord. We gaan zo meteen, uh, maar eerst uh, hebben we nog tijd, uh, we hebben nog wat tijd over. Dan gaan we een klein stukje van de agenda doen, misschien is dat handig. Onze eigen agenda. Onze eigen agenda, ja, die hebben we ook nog.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 Short on your dough, you can stay there And I'm sure you will find many ways To have a good time It's fun to